Gestart. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. We aan een nieuwe troepenmacht in de Sahel in het noorden van Afrika. Minister van Buitenlandse Zaken Zeilstra heeft daarvoor 5 miljoen euro toegezegd. Op een top over de Sahellanden in Parijs zei hij dat ook Europa veiliger wordt... als in dat gebied terrorisme, internationale criminaliteit en mensensmokkel worden aangepakt. President Macron had Afrikaanse en Europese leiders uitgenodigd om geld in te zapelen voor de troepenmacht. De vijf Sahellanden zelf hebben dat geld niet. Saudi-Arabië zegde een opmerkelijk hoog bedrag toe van 100 miljoen euro. De pluimveesector stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verantwoordelijk voor de miljoenen schade van de fipronil-affaire. Landbouworganisatie LTO Nederland en vier advocatenkantoren doen dat namens zo'n 120 kippenboeren die met onverkoopbare eieren bleven zitten. Ze verwijten de NVBA dat bedrijven niet op tijd zijn geïnformeerd over het giftige bestrijdingsmiddel. Terwijl er al maanden signalen waren dat er iets mis was. De marechaussee heeft een derde man aangehouden in het onderzoek naar de misstanden in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De oud-militair wordt ervan verdacht dat hij zich in 2013 schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, aanranding, ontucht en bedreiging. Net als de twee mannen die gisteren zijn opgepakt. En de dierentuin in de Deense stad Aalborg heeft twee bruine beren laten inslapen omdat ze te oud waren geworden voor het fokprogramma. De dieren van 20 en 21 waren wel kerngezond, maar omdat er naar oudere beren geen vraag is, was het volgens de dierentuin niet voor de hand liggend om een ander park voor ze te vinden. Op de Facebookpagina van de dierentuin staan honderden verontwaardigde reacties. Het weer, een gebied met regen, trekt van west naar oost. Daarna enige tijd droog bij temperaturen vlak boven het vriespunt. Lokaal kan het glad worden. Later vannacht en morgen opnieuw buien in het noordoosten en oosten met natte sneeuw mogelijk. Het wordt rond de 5 graden. Dit was het. VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de randstad neemt nu snel af. Vooral rond Rotterdam blijft het wat drukker. En op de A1 Amsterdam-Apeldoorn moet je veel geduld hebben. Bij Stroe 13 kilometer, ruim een half uur vertraging. En na acht uur gaat ze daar verder met een spoedreparatie. Op de A2 Utrecht en Bos, een kwartier vertraging bij Waardenburg. A16 Rotterdam-Breda, 20 minuten extra bij de Van Briendorpbrug. En daardoor ook nog flink gedrukt op de A20. Vooral vanuit Gouda, tussen Knop het Gouwe en het Terbregse plein, 20 minuten tijdverlies. En en verderop bij Schiedam is de rechterrijstrook dicht, want daar is iemand onwel geworden. Op de A27 Utrecht Breda, na een ongeluk bij Lexmond, bijna een uur extra in de file. De N206 Zoetermeer Heemstede, 20 minuten extra tussen Zoeterwoude en Leiderdorp. Dat was de verkeers...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 Get entrance.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 I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. What your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish.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 Baby you're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 ik maar één ding in van gisteravond zijn. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.rfm-zandvoort.nl.